Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint in Amsterdam een spoeddebat over de rellen van vorige week... ...rond de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Israëlische supporters zouden zich hebben misdragen in de stad en daarna zijn aangevallen... Amsterdam was wereldnieuws. Dus verslaggever Mark Robin Visser denkt dat het een pittige middag wordt voor burgemeester Halsema. Ja, ik denk dat je dat uh, toch wel uh, kan zeggen. Het gaat natuurlijk straks over de beslissingen die door politie en justitie onder leiding van de burgemeester zijn uh, genomen. Er is inmiddels een feite helaas. Een lange brief van twaalf kantjes naar de raad gestuurd, waarin van moment tot moment staat beschreven wat er allemaal gebeurde in de stad donderdagnacht. In die brief staat onder meer dat er nog geprobeerd is om de wedstrijd tegen Maccabi te verbieden, maar dat dat juridisch niet meer geregeld kon worden. Een grote overwinning voor Shell. Het bedrijf hoeft van de rechter toch niks te doen om hun uitstoot van schadelijke stoffen omlaag te brengen. Daarmee gaat een eerdere uitspraak door de papierversnipperaar. Milieudefensie won die zaak, maar Shell ging in hoger beroep... en krijgt nu dus gelijk. Je hoort verslaggever Nick Wouters. De rechter zegt, ik ga dat niet opleggen... omdat Shell al heel goed bezig is om de eigen uitstoot te verminderen. In 2023 was er al meer dan 30% van de CO2-uitstoot verminderd. Dus ik zie geen noodzaak om, wat dat betreft... nog een verplichting op te leggen aan het bedrijf. Volgens de rechter heeft het geen zin om Shell minder olie en gas te laten verkopen... omdat hun concurrenten anders in dat gat springen. Ja, en dat Elon Musk close is met Donald Trump... Dat wisten we eigenlijk al wel. Maar nu blijkt dat Musk zo wat elke dag op het landgoed van de aanstaande Amerikaanse president is. Mar-a-Lago in Florida. Dat schrijft CNN. Musk zou daar zelfs meedoen aan telefoontjes met wereldleiders. Multiple sources tell me tonight that Musk has been seen at Mar-a-Lago nearly every single day since Donald Trump won. Dining with him on the patio at times. Today they were seen on the golf course together. Musk has been in the room when world leaders have called Trump. En tonight we've learned he's also weighing in on staffing decisions, making clear his preference for certain roles even. Het lijkt er niet op dat Elon Musk ook een plekje krijgt in de regering van Trump, want dat zou lastig zijn met al zijn bedrijven. Maar volgens kenners kan Musk ook buiten de regering superveel invloed uitoefenen. Het weer: een mix van zon en wolken, met vanmiddag op meer plekken zon. Het is een graad of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 7 kilometer. En op de A9 die men richting Amstelveen bij Amstelveen 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap gezelligheid en service combineert. Precies, rabbel.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. Met nu ZFM luncht. Je shine en bot. Hun heette Anna. Anna heette hun. Hun kan bannen, bannen, deze hot. Voor je up je worden kan. Jag wil berätta voor je att jag känner en bot jag känner en bot hon heter Anna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 Er is ik uit kan I'm only happy when it rains Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De pro-Palestina-demonstratie bij de Stopera in Amsterdam mag niet doorgaan. In de stad geldt een demonstratieverbod sinds het geweld rond de wedstrijd ajax Maccabi Tel Aviv. Ondanks het verbod kreeg activist Frank van der Linden toch toestemming voor een demonstratie in het Westerpark. De politiecommissaris van Amsterdam zegt dat er kans is op nieuwe ongeregeldheden in de hoofdstad... Er zouden nieuwe oproepen worden gedaan op sociale media, met onder meer de waarschuwing dat vrouwen en kinderen thuis moeten blijven. En Duitsland gaat waarschijnlijk op 23 februari naar de stembus voor de nieuwe bondsdag. Dat melden Duitse media. De Duitse regeringscoalitie verkeert momenteel in crisis nadat de minister van Financiën werd ontslagen. Het weer, vanmiddag kans op zon en een graad of 10. E. Mmm, mmm, mmm, yeah. Mm -hmm. Oh, baby. That should end this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 I'm yeah. yeah.